het NOS-journaal. In Syrië roepen tienduizenden betogers om de val van het regime van president Assad. De betogers verzamelden zich bij de begrafenissen van de slachtoffers van het geweld van gisteren. Toen werden bij demonstraties voor meer vrijheid verspreid over het land meer dan 100 mensen doodgeschoten. Dat was het hoogste dodental bij de protesten tot nu toe. In totaal zijn sinds het begin van de demonstraties in Syrië zeker 300 mensen omgekomen. Het lijkt erop dat het Libische leger zich terugtrekt bij Misrata. Gevangen genomen militairen hebben dat gezegd. Verder zei de onderminister van Buitenlandse Zaken dat het Libische leger de verovering van Misrata zal overlaten aan Gaddafi-getrouwe stammen. En waarschuwde dat die minder hun best zullen doen om burgerslachtoffers te voorkomen. Misrata is de enige stad in het westen van Libië die in handen is van de opstandelingen. Binnen het Antwerpse politiekorps wordt geregeld gediscrimineerd. In een uitgelekt onderzoek staat dat autochtone agenten vaak weigeren om met een allochtone collega te patrouilleren. Of ze melden zich ziek als ze moeten werken onder een allochtone meerdere. De korpschef heeft inmiddels maatregelen aangekondigd. Van de 2200 Antwerpse politiemensen zijn er 38 allochtoon. Judoka Henk Grol is verrassend uitgeschakeld op het EK in Istanbul. De 26-jarige Grol verloor in de tweede ronde, in de klasse tot 100 kilogram, op Ippon van de Bosniër Mekic. Grol, die in 2008 Europees kampioen werd en de afgelopen twee jaar zilver won, gold als favoriet voor het goud. In haar woonplaats Nijmegen is Tine Halkes overleden. Ze wordt beschouwd als een van de grondleggers van de feministische Rooms-Katholieke theologie in Nederland... Landelijke bekendheid kreeg ze tijdens het bezoek van paus Johannes Paulus in 1985. Aan kardinaal Simonus mocht ze de paus niet toespreken omdat hij haar te kritisch vond. Dina Halkes is 90 jaar geworden. Dan het weer zonnig en maximaal tussen 21 graden aan de kust en 27 in het binnenland. In het zuiden kan een stevige regen- of onweersbui vallen. Ook de paasdagen zijn zonnig en warm. Dit was het ooit. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat één file op de N207 bergambacht richting Lisse. Tussen de aansluiting met de A4 en Hillegom staat vijf kilometer door bezoekers aan de Keukenhof. Tot zover de verkeersinformatie.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 in Zandvoort. TV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 En die leek precies Op een jeugdkiek van mij Weet je nog wel Oudertjes Wij kiekten al zijn leuke dingen Weet je nog wel oudje. Dat boek zat vol herinneringen nee. Wij zeiden wel eens, als hij zeven zal zijn. Nog één bij bijgekomen, weet je nog wel, Antje? Die kik van het grafje die jij van me kreeg, de rest van het alden bleef hopeloos leeg, weet je nog wel, Antje? Oh -oh.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 Een bijzonder morgen, welkom en leuk dat u erbij bent. Tijd voor een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. We nemen u mee terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En zoals iedere week als opening, Loebi Davis met Weet Je Nog Wel, Oudje. laatje wat opgenomen is in uh, 1928. Er komen nu een hoop muziek uit verschillende jaartoon, ik moet u bekennen. Heel veel nummers, er komen van verzamelalbums en... Uh,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 en toch staan er geen honderdduizend bestjes in de rij, verlangend om die molen door te gaan. Al oh nee, dat is het vreemde juist, ze lopen er voorbij en blijven bij de molenaar vandaan, in plaats van bij dromen aan te komen. Want kijk, ze weten allemaal waarin het spanners woud, hoe of dat bij die molen altijd gaat.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 Keer op keer, oei, dat doet immers geen heer. Kleine man in de maan. Je kijkt.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 Daar stond ik een advertentie, blijf geen dun en mager mensie Blijf geen slappe dutter, wordt een echte man een putter Knip de bon en stuur hem op, dan krijg u er al Met de bodybuildersles, een figuur als Hercules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 Oude muziek op de radio. We horen muziek van...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 Bezettingen gehad. Ab Smit, Chris Houthuis, Piet Bambergen, Fred Levier en René van Foren. En ze hebben een hoop plaatjes gehad. Je bent het neusje. Wat jij vertelt, waar werk je nu, Marie? Nou ja, zojuist de platen Mooie Mannen. En de bekant was, oh wat een zoen. En daar nou nog veel meer nummers, gewoon te veel om op te noemen. in de hitparade hadden ze de Hitparade ze de Spaarpot, wat jij vertelt. Je bent het neusje. Het Witte Kastel. Weet je wat ik zou willen? Waar werk je nu Marie? En op veel meer plaatjes. De Mounties. 1966 hoor u. En we gaan door met Joop. Joop van Maron. Pak je hoed. En je jas. Volgens mij staat nu wel te warm voor, maar... Joop van Maren zingt er nu over. Je het niet, hoor. zie je bij de kant voor. Oh, pak je hoed.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 Of alles goed met je gaat En al heb je nog zo'n grote strop Hang je zorgen aan de kap toch op. Al regent het bij het Is er een storm of een orkaan En om weer een tyfoon Blijft altijd rechtop staan zijn er steeds meer wolken en heb je veel bereid? Want mensen blijven niet zitten? Al schijnt de zon nog niet. Maar pak je hoed, pak je jas en vergeet al je zorgen, verruid en je leed. Wandel eens een blokje rond en kijk niet naar de grond. Als zijn de zon nog niet, dan doet maar dat. of je hem ziet, de heus pak je hoed. antwoord het antwoord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 een prinses Kolossaal, omdat ik als eenvoudig man niet leven kan. Niet leven kan. In het blokje van drie hoor je als eerste Joop van de Marel met pakje hoed en je jas.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 Eerste Nederlandse radio-disshoek die wel te bestaan. Dat was Piet Vellemar, 1921 geboren en in 2000 overleden. presenteerde ook uh, de allereerste hitparade bij de Afro op de radio. En dat was een lijst. Een beetje de Euro Breakdown voor ons. Niet betrouwbaar, wel origineel. Hij haalde daar veel uh, platen uit de Engelse lijsten en BBC. En ik ben ook de billboards van uh, Amerika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 Ik hoop dat het toch aardig wat Nederlanders in Zandvoort geboren zijn die ook nog beroemd zijn. En trivia, Zandvoort heeft het hoogste percentage echtscheidingen van Nederland. Dat was een paar jaar geleden berekend. Heintje Davis nam ooit het nummer op over de streek. Het nummer kent u allen. Zandvoort aan de Zee, in 1915 werd deze plaat opgenomen. De Pasadena Dream Band had in 1986 een hit met het nummer Zandvoort.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 Was dit een beetje het beeld wat ze een paar jaar geleden opgeschreven hebben over Zandvoort? We gaan weer luisteren naar een stukje muziek van duo De Koning en het Slavenkoor. Waarom leiden wij mensen een slaven bestaan? Goud dat stom is, maar alles recht wat kroon is.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 Wordt zonder geld, zonder geld, wordt een mens niet geteld. Zonder geld, zonder geld, wordt een mens niet geteld. Het is als antwoord, dat is een goed idee. Ik moet toch eerst naar de te daar is in Santa Fe. Daar ver in Santa Fe. Oh ja, oh ja, oh ja. Neem ik voor jou eens op een dag je oude trouwring mee. Daar ver in Santa Fe. Stop the I, am, I, am, I am.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 En daarvoor Duel de Koning met het Slavenkoor. En we gaan door met nog veel meer mooie muziek hier op CFM Zandvoort. Ik heb weer eventjes gekeken. Ik heb een paar leuke, leuke dingen heb gevonden. Over Zandvoort natuurlijk. Die wordt natuurlijk op zaterdag. Uh, dus het twaalf reden hoop in het programma van uh, Oud Zandvoort.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 En overweg tot 30 kilometer. Volgens de leerlingmachinist P. Bakker uit Haarlem is gebleken dat de remmen weigerden. En waarschuwde de machinist de beer die de hendel omgooide en tegenstoom gaf. En de zandstrooi in werking stelde. Vervolgens er werden noodsignalen gegeven met grote de trein daarna het station Zandvoort binnen. P. Bakker verklaarde dat indien in overveen de remmen al niet heel juist weggewerkt hadden.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 TfM Zandvoort Muziek, daar luistert u natuurlijk naar hier op CFM Zandvoort Mario Zandvoort is de naam En we gaan door met Truus Truus Koopman en Dick Van Doorn Ze zingen over de honderdduizend Die iedereen graag zou willen hebben Truus Koopman Nieuw op de radio Samen met Dick Van Doorn Met de honderdduizend Als ik de honderdduizend De honderdduizend ben Kijk ik naar iedere vee en die jamanten redenen, een erin. Dan komt als op je schouders en daarom zijn je beroemd. Maar als ze weer beniet, is een niet is, Een er niet, is er niet, is maar als ze weer een niet, is Dan er feest niet nodig. Of je nu jantje of niet iets spinazie of niet Eet of je je zomer of ik leed, iedereen is in de boel. Voordat het trekken, Mee in de buik. Want als een vraag of ik voel vader vrolijk uit. Als ik de honderdduizend, de honderdduizend win, krijg ik aan iedere vinger een ring. Een bontjas op je schouders, ten aan je oog. Maar als ze weer een niet is, en niet, is er niet, is er niet, is maar niet, er niet, is dan gaat het niet, is niet als je een lot hebt genomen, dan ligt je de dromen. Zal het geluk bij mij komen, stel je zoiets van iets voor. Moeder kijkt in die weken, haar man steeds vriendelijk aan. En als een rokkevelder zegt zijn vader de hand komt aan. Als ik de honderdduizend, de honderdduizend vind, Krijg jij aan iedere vinger een diamantenring. ring. Een bontjas op je schouders en parels aan je oor.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 pak de trein naar Amsterdam En het reisgeld, daar mag jij voor zingen Want men snakt hier in duurdere kringen Al naar een nummertje omarke Jam Naar een nummertje omarke Jam Hij ging en zijn harem bleef thuis En met stemmen gelouterd door lijden Zongen hopeloos droevig de meiden Verwel